1 Uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Onstreden verbreding A27 niet nodig, zegt Gemeente Utrecht. Onderzoek naar verband tussen sterfgevallen en pil. Een Al-Qaeda-topman mogelijk gedood tijdens gevechten in Noord-Afrika. Het weer: veel bewolking, maar soms ook zon. Blijft droog en de temperatuur stijgt naar 4 tot 6 graden. Morgen wat vaker zon bij 6 graden. Na het weekend gaat de zon flink schijnen en gaat de temperatuur snel omhoog. De omstreden verbreding van de A27 bij Utrecht is niet nodig. En aan de telefoon heb ik de verantwoordelijk wethouder van uh, Utrecht, uh, meneer uh, Lindmeijer. Uh, waarom is de ver, uh, verbreding niet nodig? Ja, wij denken dat uh, de, de doorstroming op de A27 uh, prima opgelost kan worden zonder dat je de, beruch, de beruchte bak verbreedt. En dat betekent uh, dat je nog een mooie oplossing kan komen zonder dat je de boom van Amelis Weert hoeft uh, te kappen. Ja, de, de, de bak verbreed. Kun, kunt u dat misschien uitleggen? Hoe gaat het in zijn werk? Ja, het is een, uh, een beetje een ingewikkeld verhaal. Een deel van de A27 ligt in een uh, betonnen bak met een eronder die het uh, grondwater uh, tegenhoudt. Uh, als je de A27 aan uh, aanvalrijstelken wilt uitbreiden buiten de bak... dan moet je een uh, buitengewoon ingewikkelde operatie doen die ook een stuk bos kost... Uh, kost honderden miljoenen uh, daarnaast uh, en is technisch erg ingewikkeld. Wij hebben gezegd, van, goh, als je nou een tekening laat maken van hoe zou het zijn als je gewoon binnen de bak tot een oplossing komt. Die tekening hebben we gemaakt en daaruit blijkt uh, dat het kan. Je moet er alleen niet met 120 doorheen willen rijden, maar 100 lang langs de stad is ook een prima snelheid. Ja, is de, u, u heeft het net over honderden miljoenen, wat dat kappen van, uh, van dat bos zou kosten. Is dit dan veel goedkoper? Dit is veel goedkoper. Tot een detail laten uitrekenen. Dat moet ook Rijkswaterstaat doen. Maar het verbreden van de bak, waarbij je een hele ingewikkelde folieconstructie moet openbreken, kost echt naar schatting honderden miljoenen. Die kun je nu in de zak houden. Het is dus ook goed voor de minister van Financiën in deze tijd. Ja, de minister had toegezegd om dit onderzoek af te wachten. Weet u nu zeker met dit rapport in de hand dat het bos nu niet gekapt hoeft te worden? Maar dit is uh, onze inbreng in dat onderzoek. Uh, de minister heeft uh, een uh, aparte onderzoekscommissie gevraagd uh, daarnaar te kijken. Dit is onze bijdrage aan het onderzoek. en uh, Het onderzoeksrapport van de minister moet nog komen. De Tweede Kamer is uh, dan straks aan zet. en Wij denken dat we een constructieve bijdrage met dit rapport hebben geleverd... Uh, aan het onderzoek van de minister en aan de discussie in de Tweede Kamer. Goed, dank u wel meneer Lim. Maar Het is dus afwachten wat de Tweede Kamer hierover gaat zeggen. Dank u wel. In Nederland zijn mogelijk tien vrouwen overleden door de Diane 35-pil. Dat heeft het Nederlands bijwerkingencentrum Larep gemeld. Na het overlijden van een jonge vrouw in januari werden negen andere sterfgevallen met het gebruik van de pil in verband gebracht. In Frankrijk werd al eerder een verband gelegd tussen de dood van vier vrouwen en het gebruik van Diane 35. Gezondheidszorgredacteur Rinke van den Brink legt uit wanneer de pil gevaarlijk is.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 overleden die vier vrouwen, terwijl er 330.000 Franse vrouwen die pil eh, dagelijks slikken. Dus het, het gaat om eh, in absolute zin heel kleine aantallen. Maar Ondanks die kleine aantallen wil Frankrijk de pil van de markt halen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 Een aantal Europese landen zal binnen enkele maanden beginnen met het bewapenen van Syrische verzetstrijders. Dat zegt althans een vertegenwoordiger van de Syrische oppositie in Londen tegenover Dagblad The Guardian. Consonant Arjen van der Horst zegt dat de rebellen langzaam maar zeker een verschuiving zien in de Europese houding.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 Nou, een van de Horst zegt verder dat als er wapens geleverd gaan worden aan de rebellen... de Britten zeer waarschijnlijk voorop, voorop zullen staan. En op die manier hoopt Groot-Brittannië de Syrische president Assad maximaal onder druk te zetten. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Alles lijkt erop dat de tweede man van Al-Qaeda in Noordwest-Afrika, Abu Zaid... tijdens gevechten is gedood. Hij zou de speel zijn geweest in de bezetting van een aantal steden in Noord-Mali. Noord Terrorisme-deskundigen verbonden aan de Universiteit Leiden, Sergei Boeken. Meneer Boeken, wat is er tot nu toe bekend over het mogelijke overlijden van deze Al-Qaeda-leider? Ja, goedemiddag. Op dit moment heeft Middag. de Franse regering uh, nog niet willen bevestigen... dat uh, Abu Zaid omgekomen is in de gevechten. Het is wel door de president van Tjaat bevestigd. Die heeft een grote eenheid troepen die ook in het gebied opereren. Een van zijn zoons die is overigens commandant van die eenheid. En zij stellen dat inderdaad deze man om is gekomen in een Franse luchtaanval een aantal dagen geleden. En er zouden tot en met 40 medestrijders ook zijn omgekomen. Ja, want als, is, als dit waar is, dan is het een grote slag voor Al-Qaeda in de regio? Ja, absoluut. Het zou een, een flinke aderlating zijn... Op dit moment is het natuurlijk uh, een klopjacht gaande tegen Al-Qaeda... maar ook tegen andere terroristische groeperingen. Die bevinden zich allemaal in de atradis Ifogast. Dat is een gebergte in uh, Noord-Mali, net ten zuiden van Algerije... en uh, ten westen van Niger. Heel onherbergzaam, uh, vol met uh, grotten en valleien. En uh, die worden daar dus opgejaagd door, uh, door Franse troepen... ook de luchtmacht en troepen uit Tjaat. En die zijn nu gericht op het uh, overleven. Die proberen wat dat betreft ook de, de grenzen over uh, te gaan. Maar uh, dit is een van de, de, de belangrijkste mannen van Al-Qaeda in de islamitische Maghreb, Abu ja. En in hoeverre zat deze meneer Abu Zaid ook achter de gijzeling van westerlingen? Ja, hij wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden. In uh, 2003 al had hij een grote groep uh, gegijzeld, zo'n uh, 32 uh, Europeanen. Hij wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de executie van een, uh, een Britse en een Franse gijzeling in 2009 en 2010. En het is waarschijnlijk dat hij dus ook verantwoordelijk is... voor de gijzeling van de, de zeven Fransen en de Nederlander... die uh, waarschijnlijk zich ook in dit gebied ophouden. Ja, is het voor hen nu goed of slecht nieuws nu, de, nu hij dood is, waarschijnlijk? Ja, dat is zeer de vraag. Uh, het is natuurlijk uh, voor Al-Qaeda... voorheen waren de, de gijzelaars hun primaire bron van uh, inkomsten. Ze hebben over de jaren vanaf 2004...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 Volgens Shepard-voorman voorman Paul Watson heeft de Japanse vloot... inmiddels koers gezet naar Indonesië. Er zouden dit jaar 75 walvissen zijn gevangen. Het laagste aantal in jaren. In Maasbracht heeft de politie bij een inval in een woning... 11 hennepknippers opgepakt. In de woning vond de politie een grote hennepdrogerij. Ruim 60 kilo henneptoppen en 6 kilo aan wietplanten. De eigenaar van de woning, 10 vrouwen en een andere man zijn aangehouden... Politie kwam in actie na een anonieme tip. De wiet lag door het hele huis verspreid en is in beslag genomen. De stroom werd illegaal afgetapt. Sport. In Grotenburg is het vandaag bij de Europese Indoor Kampioenschappen Atletiek de dag van Eelco Sint-Nicolaas. De meerkamper is een van de grote favorieten op de zevenkamp en heeft zojuist zijn eerste onderdeel afgewerkt. Stefan Verwij is in de Zweedse stad. Ja Stefan, hoe is dat gegaan, het eerste onderdeel? Het eerste onderdeel was dus 60 meter en dat ging uitstekend. Eelco Sint-Nicolaas liep 6,88. Een nieuw persoonlijk record en dat betekent dat het goed zit met de snelheid. In de meerkamp wordt elke tijd omgerekend naar punten. En uh, hij loopt nu 32 punten voor op het schema van het Nederlands record. En dat is de prestatie waarmee Eelco Sint-Nicolaas de wereldranglijst aanvoert. Dus hij heeft het uitstekend gedaan. Ook de andere Nederlander, Pelle Rietveld, deed het goed. Die liep uh, 6,95. Dus uh, heel goed begin. Ja, Wat is het volgende onderdeel? Om uh, kwart voor twee begint het volgende onderdeel. Daar zit het verspringen. En dan heb je vandaag nog verder het kogelstoten en het hoogspringen. En dan morgen de finale van de V7-kamp. Ja, en er uh, ja, zijn natuurlijk meer onderdelen. Welke Nederlanders moeten we nog meer in de gaten houden? Ja, er komen er vandaag nog uh, vijf series en halve finale in actie. En dan uh, nog één finalist, dat is op het Hinkstopspringen Fabian Florand. Verder hebben we op de 1500 uh, Mark Naus. Uh, twee uh, vrouwen op de 60 meter Samuel en Schippers. En op de 400 meter de halve finale, daarvoor bij de vrouwen en uh, timen cupers op de 800 meter halve finale. Dankjewel Stefan vanuit Gothenburg. In Erfurt worden dit weekend de voorlaatste wereldbekerwedstrijden van het seizoen geschaatst. Sebastian Timmerman volgt die wedstrijden en heeft inmiddels gekeken naar de 500 meter bij de mannen. En die wedstrijd wordt gewonnen door Jan Smekens. Niet voor het eerst dit seizoen. Smekens is verreweg de beste 500-meter rijder van het schaatspeloton. En bewijst dat opnieuw. Het is een derde overwinning op reis, een vierde in totaal. Dit keer in 35 -06. En dat is maar net boven het barrecore in Erfurt Georgie Kato, De grootste concurrent van Smekens wordt in een rechtstreeks duel verslagen, maar eindigt wel op de tweede plaats op bijna een tiende van een seconde. Ronald Mulder, tweelingbroer van wereldkampioen Michel, eindigt op de derde plaats en is vandaag dus beter dan Michel Mulder. Smekens wint weer en laat zien dat hij drie weken voor het wereldkampioenschap in Sochi een van de grootste kandidaten is voor het goud op de 500 meter. Handboogschutter Rick van der Ven heeft in het Poolse Resov... de Europese indoor-titel veroverd op het onderdeel Recurve. Van der Ven was vorig jaar mei buiten ook al de beste van Europa. In de finale versloeg hij de wereldkampioen outdoor... Jean-Charles Valladon uit Frankrijk met 6-4. Peter Elzinga was goed voor het zilver in de finale Compound. Okay, de hoofdpunten van het nieuws. De omstreden verbreding van de A27 is niet nodig. Dat zegt de gemeente Utrecht... ...mede op basis van de bevindingen van een ingenieursbureau. Er wordt onderzoek gedaan naar een verband tussen sterfgevallen... ...en de anti acnepil Diane 35. En de president van Tjaad zegt dat de tweede man van al Qaeda ...in Noordwest-Afrika bij gevechten is gedood. Het was over het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Tros in Bedrijf. Je bent ondernemer.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 Word lid van Max voor slechts 5,72 euro per jaar. En bel nu 0900 4x5 3x0. 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl.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 Het is Radio 1. Tros in bedrijf. Bas van der Dames en heren, goedemiddag. Dit is Tros in Bedrijven, inderdaad. Het programma Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven, over ondernemen. En elke zaterdagmiddag blik ik met twee gasten terug op het economisch nieuws van de afgelopen week. Aan tafel Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. En tevens verzamelaar van handtekeningen, waarover zo meer. En onze eh, vaste hier, uiteraard ook. En Wim Pelsma, CEO van Alberts Industries. Heren, welkom. Ja, goedemiddag. Ja, Meneer Engelen, bezig met een burgerinitiatief... om een referendum over Europa te organiseren. Heel kort gezegd, u vindt dat er veel te veel macht ligt bij Europa... en dat we de soevereiniteit aan het kwijtraken zijn. Daarvoor, om een referendum in Nederland tot stand te brengen... moet je 40.000 handtekeningen hebben... De teller, waar staat hij op? We zitten op dit moment even over de 33.000. Er zijn dus binnen een week nu, want ik heb volgens mij vorige week vrijdag bij Pauw en Witteman gezeten. Toen dus stonden op 16.000. En dat soort publiciteit, dat helpt natuurlijk enorm. Dus er is in een vrij korte periode is er uh, ja, heel veel bijgekomen. Maar we hebben nog een eindje te gaan. We moeten naar 40.000. Wat wordt de centrale vraag in het referendum? Vindt u uh, dat um, de overdracht van met name de begrotingssoevereiniteit... Uh, naar Brussel moet plaatsvinden, ja of nee? Het maar gaat, gaat met name Nederlander dat? Pleiden, maar, nee, maar dat kunnen we uitleggen. En wat mij, wel op, op, wat mij opvalt is dat als je kijkt wat er de afgelopen maanden gebeurd is... is dat het kennispijl bij de Nederlandse kiezer ten aanzien van wat er allemaal in de Europese Unie speelt... Hmm. dat dat enorm is toegenomen. En dat is natuurlijk aan de ene kant of je nou voor of tegen Europa bent, dat is altijd winst. En ik vind dat wij de collectieve intelligentie van kiezers... En niet mogen onderschatten. Op het moment dat je dat onderschat, dan zeg je eigenlijk, ik ben geen democraat. Bent u een euroscepticus? Of zegt u, nee, ik ben een pragmaticus? Want eigenlijk moeten wij nu uh, zorgen dat we Europa remmen. Anderzijds zou ik zeggen, uh, degene die Europa moet remmen, is een kabinet zelf, wat veel te veel wil voldoen, nadat Olly Reen vorige week gezegd heeft, je mag ook best een beetje stretchen met die regels, boven die 3% begroting, uh, zitten wij nog, nog steeds op die, op die totenpaal van 3%. Ligt het probleem niet veel meer, kort gezegd, in Nederland, dan in Brussel? Dat is een, een deel van het verhaal. Uh, een ander deel van het verhaal is toch echt wel... dat wij in 1992 begonnen zijn met dit monetaire experiment. Ja. Dat we op dat moment nog niet goed konden bevroeden... wat dat allemaal voor implicaties zou hebben. Dat dat experiment zelf uh, in 2008 door de grote financiële crisis... natuurlijk toch uit koers geslagen is. Ja. En dat we nu ge ge geconfronteerd worden met onder crisis... Uh, verregaande overdracht van bevoegdheden. Ik vind dat dat... Um, alleen maar kan gebeuren nadat dat voorgelegd is aan kiezers. Uh -huh. Omdat dit dus inderdaad raakt aan democratische grondrechten. Ja. Had dit niet veel eerder moeten komen, eigenlijk, dit ah, Absoluut. Uh, we hebben natuurlijk in 2005 een uh, referendum gehad... over het grondwettelijk verdrag. Uh, dat dat is, is net zo afgeschoten, lang. Ja, maar, ah, absoluut. 61 procent <laughs> ja. was tegen. Ja. En dat had natuurlijk bij de Europese elite... en bij de nationale politieke elites een grote wake-up call moeten zijn. Ja. Van jongens, het zit niet goed met het democratisch draagvlak... voor wat we op dit moment aan het doen zijn. En dan had je vervolgens ook alle uh, middelen moeten inzetten om ervoor te zorgen... dat je dat democratisch draagvlak zou hebben. Zeker nu, nu je het nodig hebt. En nu is het er niet. En dat zien we dus natuurlijk ook in die verkiezingen in Italië. Uh, 55 procent van het Italiaanse electoraat heeft gekozen voor partijen... die het niet eens zijn met de koers die op dit moment in de eurozone... en dus ook in Italië uh, ingeslagen wordt. Ja. En die koers is bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen... Ten lasten van de koopkracht van burgers. Ja. En burgers merken dat ook in Nederland steeds meer. CEO van arbeidsindustrie aan tafel Windpelsma. Zet u uw handtekening onder dit uh, initiatief? Nou, ik wil allereerst even zeggen dat, uh, dat ik ook denk dat in Europa... dat als je alleen maar bezuinigt en als je alleen maar bezig bent... met uh, het op orde brengen van je begroting, dat dat niet voldoende is. Uh, kijk, je moet ook wel degelijk moet je investeren in, in, uh, in zaken... En wat ik denk heel belangrijk vind... is ook dat je mensen een, ja, een bepaalde, toch een bepaalde toekomst ook geeft. Dat mensen ook licht zien in de tunnel. Ja, heer, heer. Kijk, wat ik... Wat ik uh... Het vertrouwen gaat, ja, zoals Ja, kijk, we als weten. je als mensen... Dat, is, hetzelfde is in een organisatie. Als je mensen dus niet... Uh, je kunt best wel af en toe zeggen... ik moet mijn kosten reduceren. Dat hebben wij ook. Mm -hmm. En wij doen dat continu, proberen we te optimeren. Ja. Maar je moet mensen ook uh, laten zien waar je naartoe gaat... en dat er ook een toekomst is. Ja. En dat je ook dus uh, kunt groeien. Want anders weten mensen dus niet waar het eindigt. En het gevolg daarvan is dat, uh, ja, dat mensen dus zeggen... ja, ik weet het niet meer en dan ga ik dus maar niets doen. Nee, precies, en niets stilzitten. doen betekent geen geld uitgeven. Ja. Geen geld uitgeven betekent uh, ja, dat het dus niet... Uh, ja, dat er geen spullen nee, gekocht worden. Anderzijds, we kunnen niet meer uitgeven dan we, dan we binnenkrijgen. Dat is slecht voor het huishoudboekje. Daar wordt dus ook nu hard op gehamerd. En daar uh, zit natuurlijk wel er is enige rekbaarheid in natuurlijk. Uh, iedereen moet een beetje pijn voelen. Dat horen we ook de hele tijd. Nu zegt ja, het vertrouwen gaat weg. Maar zo'n initiatief daarmee, ja, daar ondergaaf je het vertrouwen opnieuw mee. Want er wordt eigenlijk gezegd, onze regering doet iets totaal niet goed... En in Brussel doen ze het ook niet goed. Dus er moet nu een referendum komen, moet u het zelf maar zeggen. Dus nu gaat u mij beschuldigen van de dalende <laughs> koopkracht in Nederland. Dat gaat wel erg ver, meneer. Ja. Nee, ik zou toch echt. Ik de advocaat voor de bui, voor meneer. Nee, maar wat, wat, dit burgerinitiatief is, is uitdrukkelijk bedoeld om het vertrouwen van de burger bij wat uh, politiek op dit moment klaargestoomd wordt uh, terug te, te verwerven. Uh, en, en als dat dus inderdaad betekent dat uh, het electoraat tegen politici zegt: van jongens, jullie gaan veel te hard, dan moet dat maar gebeuren. Hmm. Maar dat weten wij natuurlijk natuurlijk niet. Ik bedoel, dit is uiteindelijk een initiatief. Wat bedoeld is om uh, deze vraag die we net gesteld hebben, om die te agenderen ja. in het parlement. En vervolgens moet het parlement de beslissing nemen of daar wel of niet een referendum uh, uit gaat voortvloeien. Dus we zijn erg ver verwijderd okay. van... Maar het de agenda referendum... krijgen, de politieke agenda krijgen van deze vraag, is de belangrijkste Zeker. inzet maar, van het maar, maar. Wat, ik, wat ik mooi vond ja. uh, aan, aan de uitlatingen die u zojuist deed, uh, u geeft dus inderdaad aan, van, er moet er niet alleen maar bezuinigd worden, er moet ook geïnvesteerd worden. Ik hoor dit van werkgeversorganisaties en ook van van werkgevers in Nederland eigenlijk te weinig. Waarom hoor ik dit niet van VNO-NCW? Ja, nou, ik, ik kan natuurlijk niet spreken van anderen. Maar kijk, ik wil ook even zeggen... Uh, waar is Europa nou eigenlijk uh, ook mee begonnen? Kijk, uh, Europa is natuurlijk één markt. Dat economisch is dat. is volgens dat, mij het belangrijkste. Is, is, dat, ja. uh, is dat natuurlijk uh, heel belangrijk. Er wonen, uh, de, de, de wonen circa 500 miljoen mensen in Europa nu. Dus ik denk de kracht van Europa is... het is nog steeds de grootste markt... laten we zeggen, misschien wel in de wereld... Uh, is dat we die markt benutten. Nou, dat betekent ook dat je die mensen en dat je ook die markten moet ontplooien. Mm -hmm. uh, wat je nu ziet is dat de discussie uh, steeds meer gaat over, ja, haal ik me wel met 3%. procent. Zo is dat. En gaat uh, de, de macht naar Brussel. Dus merkt u ik, ik dat heb, nu omzet? Ik, ik heb het idee we moeten meer praten over wat zijn de kansen in Europa en wat zijn uh, de producten die we kunnen verkopen goeie, en goeie, beter kunnen verkopen. Even een goede vraag in, in Europa. Merkt u dat in de omzet? Uh, nou, ik denk wel als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederland in de, in de bouwindustrie. Mm -hmm. Wat wij ook gezegd hebben afgelopen week uh, toen we onze cijfers presenteerden. Dat natuurlijk uh, de woningbouw, omdat mensen dus uh, minder woningen kopen, maar ook minder verhuizen. Uh, dat ze daardoor ook minder uitgeven. Ja. En dat, dat merken wij dat is ook. Merkbaar. precies. Daar nou bent u een van. De, u bent de oudste aan de AX-genoteerde ondernemingen, voor zover ik weet. Uh, al die andere 25 hebben, hebben serieuze omzetdalingen. Jullie hebben een omzetstijging, maar ook. Die daalt of daalt, die stijgt minder snel dan in het verleden, toch? Ja, dat is correct. Ja. Dat is correct. We hebben, maar toch 5% hebben we gerealiseerd. Ja. En, en de omzet bij uh, Albert Albuquerque is wel voor 80% buiten Nederland. Hè. Dus ja. ik denk ook dat ons dat. Uh, maar de rest van de eurozone gaat het ook niet goed. Nou, behalve Duitsland is iedereen kijk, aan het krimpen op dit moment. Nou, kijk, dat is ook iets wat, wat ik toch even wil zeggen. Uh, iedereen roept dat het overal crisis is, maar daar ben ik het dus niet mee eens. Kijk, er zijn heel veel markten die uh, wel degelijk. Uh, uh, goede ontwikkeling laten zien. Ik noem even bij ons uh, uh, stadsverwarming in Oost-Europa. Daar zijn we goed. Buiten de, de eurozone. Uh, dat is ook in, uh, in Polen. Maar goed, uh, okay. Polen doet niet mee aan de euro, maar is toch uh, een belangrijk land. Ja. Uh, maar ook in uh, Scandinavië uh, ja. zijn we actief. Maar, maar ook, ook buiten de Ook in Duitsland. Yeah. Uh, dus er zijn ook wel kansen. En die kansen moet je wel als ondernemer dan moet je die grijpen. Ja. En dat is ook iets wat wij uh, het afgelopen jaar gedaan ja. hebben. Maar natuurlijk, ja. wij ook hebben hier en daar hebben wij ook tegenwind. Oké, okay, eventjes, want we zijn nog in het introductierondje. we gaan oh, is dit het introductierondje? Veel te diep, we gaan straks veel dieper oh. nog. En nog even een paar dingen, want u heeft vorig jaar oprichter Jan Alberts opgevolgd. Die is nu president, een soort supercommissaris is hij daarbij geloof ik, hè? Nee, de heer Alberts is, is in de directie, dus we zijn met z'n drieën in de directie. Ja, ja, precies. En we hebben rollen uh, gewisseld, dus ja. zeg maar de... de u moet de, nu het vuile werk op en en hij staat op de golf. Nou, zo zou ik het niet willen zeggen. De uh, day-to-day business uh, Dat wordt gerund door mij ja. en... Uh, en je moet niet vergeten dat ik uh, met de heer Albers al 14 jaar ja. uh, heel plezierig samengewerkt heb. En, uh, en uh, met zijn ervaring is dat heel goed uh, dat, hij, dat we met z'n drieën dat doen. En we de doen het samen. Hè? De vent is de tent, hè? Het de is vent is, is de Albert's, tent. In, ja, dat is toch altijd het oude mantra. Albers is Albers in Hij kan dus ook nooit meer uit die directie. Nou, of ik je dat, dat hij zo ook overneemt. Ik, ik, <laughs> ik denk dat hij uh, ook zelf in, in zijn commentaar ook steeds gezegd heeft dat hij, uh, dat hij het nooit uh, alleen gedaan heeft. En uh. dat is ook bij mij zo. Ja. Kijk, als je 12.000 mensen in je organisatie hebt mm -hmm. en je, je groeit 5% en ook je operationeel resultaat ja. uh, verbetert met 5%, dan kan je dat nooit alleen doen. Mm -hmm. Het is natuurlijk wel zo dat je als, uh, als holding, uh, uh, in dit geval met z'n drieën, dat je accenten zet. En die accenten ja, die doet iedereen op zijn eigen manier. Ja. En, uh, want we zijn allemaal verschillend. Mm -hmm. Wat is het Pelsma-effect? Uh, nou, Ik weet niet of je moet spreken over het Pelsma-effect. Uh, maar ik, uh, ik, ik, denk, ik zal ook mijn accenten zetten. Een accent daar... wat ik uh, belangrijk vind... en dat heb ik eigenlijk ook gezegd al de afgelopen jaren... is dat toch onze eigen kracht... die kunnen we nog meer uitnutten. Hm. Dat deden we al, maar we kunnen nog meer uh, samenwerken intern... Uh, door de markt beter te bedienen, door snelle producten te ontwikkelen. Uh, ja, ook de markten sneller te veroveren, maar ook wat meer focus aan te brengen hier en daar. En dat, uh, dat betekent consolidatie van bedrijven? Nee, geen consolidatie, maar bijvoorbeeld wat ze ook afgelopen week gepresenteerd hebben... is dat we ons meer willen richten op vijf business segmenten... Hm. Uh, die, die we meer uh, gaan bewerken op de eindgebruiker. Dus dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld een uh, installateur uh, hebt, of je hebt een... Uh, een engineer bij een bepaald automobielbedrijf. Ja. Die willen we dus meer, uh, laten we zeggen, bewerken. Zodat we ook daarmee onze prijsvorming ja, ja. kunnen sturen en verbeteren. Prettig, want daar verdient u meer aan. Dat is natuurlijk de bedoeling, ja. want we zijn ondernemers. En, en ondernemers willen eh, dichter naar de markt toe, je komt dichter bij je, komt je eindgebruiker. Ja. ja, dus we willen geld verdienen, omdat we daarmee weer nieuw kunnen investeren... en ons bedrijf kunnen verbeteren. Precies, want plakjes vlees op een schaaltje kost wel altijd meer dan een heel varken. He? Dat is vooral. Zo is Je betaalt voor het slacht. Ja. Nee, maar even om iedereen een beetje bij te houden. We gaan zo praten over jaarcijfers en over economie en over uh, financiële geografie. Dat ja. zit er ook nog in, uiteraard. We gaan eerst, zoals we altijd doen, uh, terugkijken op het economisch nieuws... van de afgelopen week. Wow. Weekoverzicht. Weekoverzicht. Nou, het weer zou je niet zien, maar het was een week van eh, donkere wolken. Met lichtpuntjes. Volgens het Centraal Planbureau komt het Nederlands begrotingstekort uit op 3,4% volgend jaar. Minder dan verwacht, maar boven de Europese norm. En dus, zei Rutte. Ach, kom nou toch. Het, is toch. het zijn allemaal slechte cijfers. En ze bevestigen toch een trend die we al een tijdje zien: dat dit land door een hele moeilijke fase gaat. Maar goed, hij ziet ook die lichtpuntjes. We zien dat de export aantrekt. We zien dat op langere termijn de economische groei ook terugkeert.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 Onder meer in wegen en in spoor en in de laagst betaalde. Er waren ook weer heel veel bedrijfscijfers deze week. Daarom de oude Experts die het minder goed deed. En uh, aankondigde weer echt een Nederlands bedrijf te worden. Maar de jaarcijfers werden in Londen gepresenteerd. Interim-CEO Jan Benning legt in Helder Nederlands uit waarom. We zijn dus een spin-off. Dus heel veel van onze investeerders zitten in Amerika en de UK. Vandaar dat we dus ook hier in Londen zitten... om te zorgen dat we zo internationaal mogelijk onze investorbase uh, behandelen. En dan zeggen wij right. Ook PostNL liet deze week zien hoe 2012 is verlopen en wat de plannen voor 2013 zijn. En daarin staan dan weer lichtpuntjes voor postbodes. Want in plaats van 3000 postbodes die gaan verdwijnen, verdwijnen er slechts 650. En dat komt door wijze lessen uit het verleden, zegt de nieuwe CEO. Her vragen. We moeten een goede balans zoeken tussen ervaren en nieuwe mensen. Maar wat we ook hebben geleerd is wat we willen veranderen moeten we heel goed testen. En de verandering die we vorig jaar in gang hebben gezet is niet in voldoende mate getest geweest. En dat heeft tot problemen geleid in de kwaliteit. En dat is ook de reden geweest waarom we die reorganisaties stopgezet? Dus voor wat betreft de postbodes, dus de donkere wolken bij PostNL zijn niet uh, uh, helemaal weg, want ze zijn nu verplaatst naar de kantoren... waar het personeel wel voor zijn banen vreest. En dan ABN AMRO, de Staatsbank maakte 38 meer winst... ten opzichte van vorig jaar, maar ondanks het goede resultaat... voeden ze ook in Amsterdam dit tegenwind. Dat zit in de bouw, dat zit in de onroerend goed... Maar ook in de midden- en kleinbedrijf, uh, weliswaar niet erg fors gestegen... maar desondanks nog steeds hoge voorzieningen... omdat bedrijven toch problemen hebben om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. En dan de bank die altijd trots is op zijn AAA-status... en groot geworden is door klein te blijven, de Rabobank. We blijven even in meteorologische termen. Het is inderdaad zwaar weer, Zegt topman Piet Moorland. Hij moet, uh, Moorland. Hij moet 3000 man ontslaan. En ook hij daart een deel van de kantoren op slot. Maar waar zit het probleem dan wel? Waar we tot vorig jaar zagen dat met name de tuinbouw en het transport... en een paar andere sectoren eh, bedrijven in problemen kwamen... zie je dat zich verbreden over 2012. De bouw in de eerste plaats, dat is wel goed. Maar ook in de breedte van de middenstand, de winkelstand. De bouw natuurlijk, maar ook de middenstand. En dat zie je terug bij Aholt, moederbedrijf van Albert Heijn, Tom van Dikboer. Al twee jaar zien we continu eigenlijk druk op de bestedingen van klanten. En wij moeten daar, als retailers, gewoon heel goed op inspelen. En dat, dat, dat doen we, naar ons gevoel, heel goed. En dan nog even dit: CEO van Yahoo telling workers they can no longer have those flexible schedules that allow them to work from home. Daar gaan we met onze work-life balance, die jarenlang gepropageerd werd. Ja, dat was in goede tijden. Nee, gewoon niet thuiswerken, maar op kantoor, zei CEO Marissa Meyer van Yahoo. Want dat is de enige goede plek om te werken. En Marcel van Oosterhout, expert op het gebied van het nieuwe werken, die begrijpt het wel. Yahoo heeft natuurlijk een specifieke bedrijfscultuur. Het valt onder Silicon Valley, waar innovatie en, en nieuwe diensten en producten ontwikkelen eigenlijk centraal staat. En eh, daarvoor is, denk ik, ook het fysiek bij elkaar komen. Dus eh, het ontmoeten en, en energie krijgen van, uh, van elkaars ideeën. wel een belangrijk element. Ja, dat nieuwe werken betekent namelijk niet per definitie, definitie thuis met de laptop op de bank. overzicht. weekoverzicht, weekoverzicht. In de studio Wim Pelsma, CEO van Arbeids Industries. en financieel geograaf Ewald Engelen. Ja, CPB-cijfers, we hadden er heel even over. 4 miljard euro extra bezuinigen. Uh, de laatste kracht halen we daarmee uit de economie. Uh, maar wat moet je dan? Want ik zei al, je kan niet meer uitgeven dan je, dan je binnenkrijgt. Uh, investeren, btw verlagen, wat uh, gaan we doen? We gaan eerst even schaatsen, hoor ik. Mag u even nadenken, heren. We gaan naar Sebastiaan Timmermans. Die staat bij, het, bij de Wereldbeker in Erfurt in Duitsland. En daar is de 500 meter dames aan de gang. Sebastiaan. Daar uh, is uh, de uh, 500 meter net afgelopen. En die is uh, gewonnen door net als gisteren trouwens... door de Chinese Beijing Wang. Uh, bij afwezigheid van Sangwali, de wereldrecordhoudster. De Koreaanse slaat uh, deze wedstrijd over. Heeft een straatlengtevoorsprong. Een enorme voorsprong in de stand om de wereldbeker. Die wereldbeker gaat ze volgende week in Heereveen... bij de laatste wedstrijd wel binnenhalen. Maar bij haar afwezigheid neemt uh, Beijing Wang dus uh, de rol van kopvrouw... om het maar even te zeggen, over. Naar de winst van gisteren winter Chinezen vandaag opnieuw. Thijsje Oenema werd gisteren 2. En wordt vandaag derde. Had een uh, verbeterd duel dat ze uitvocht met Olga Vatkulina uit Rusland. Ze kwamen echt zij aan zij uh, over de streep en er zat uiteindelijk maar 2000 duizendsten verschil tussen in het voordeel van de Rusin. Vatkulina tweede. Unema eindigt op de derde plaats. Laurine van Ries en Margot Boer worden achtste en negende bij Chung Wang. Haalt dus twee uit twee bij de 500 meters. Wint zij bij de wereldbekerwedstrijden in Erfurt. Sebastian Timmerman, dankjewel je wel vanuit Erfurt bij de wereldbekerwedstrijden. Dat zei hij al. En we gaan straks na tweeën nog even kijken hoe het gaat met de meter Mannen! Maar eh, over mannen gesproken. Wim Pelsma, CEO van Ampers Industries en Nederland Engelen hier eh, op bezoek. Eh, eh, ik, ik vroeg mij af, wat gaan we dan doen? We, eh, we willen voldoen aan die begrotingsregels. Anderzijds hebben we gezegd, hè, in Europa kan je daar een beetje, een beetje rekbaar mee zijn. Maar je kan ook niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt. En alle euro's die meer uitgegeven worden, die moet je een keer gaan terugverdienen. Waar liggen de oplossingen? Als we praten over investeren, meneer Pelsma. Wat zou u als ondernemer nou ideale paden zien... door een kabinet om, om te bewandelen? Waar moet je aan denken? Kijk, u, u heeft natuurlijk helemaal gelijk dat, uh, dat als je te veel geld uitgeeft... dat je uiteindelijk uh, dat uh, moet, uh, moet aanpakken. Ja. Maar ik denk dat, uh, en ik wilde even een voorbeeld noemen... als wij kijken naar de, in de technische omgeving... dus zeg maar de high-tech, zoals ze dat dan zo mooi noemen... Mm. daar hebben we op dit moment 60.000 vacatures... Uh, Wij hebben op dit moment uh, uh, engineeringswerk uh, voor met name ontwikkelingen... ook in de semiconducten waar we gewoon mensen tekortkomen. komen. Mm -hmm. dus. vacatures. Dus. Dus, dus, ja. En dat is niet alleen bij ons, dat is ook ve uh, mm -hmm. bij vele bedrijven in die sector. Dus, Precies, uh, met name in die sector, in de techniek. Hè? Dat is een Correct. Ja. Dus, dus als je dus ook beleid ontwikkelt... Ja. wat naast dus zorgt dat je je huisuitboekje op orde hebt... Ja. maar goed, dan kun je nog vragen hoe snel moet dat dan... Maar het tweede is dat je zegt, waar kan ik dus ook banen scheppen? Omdat ik denk dat niet alleen het probleem is het huisartsboekje, maar wat denkt u van de werkloosheid? Kijk, uh, uiteindelijk zul je toch moeten, zullen mensen werk uh, moeten hebben. Uh, werk is heel belangrijk voor de motivatie van mensen... En wat ik nog belangrijker vind is ook de jeugdwerkloosheid. Want ja. die is nog hoger, die is veel hoger dan ja. de 7,5% die, die we nu in Nederland hebben. Die loopt al uh, op uh, richting de 20%. Ja. Dus, uh, dus zometeen hebben we het huishoudboekje op orde. En dat zie je ook in andere landen, in Spanje en Griekenland. Maar dan hebben we 50% jeugdwerkloosheid, bijvoorbeeld in Spanje. Nou, dat is denk ik niet... Uh, wat, wat in Europa, Europa is. Maar, dus maar. er moet een combi gevonden worden... in een huishoudboekje op orde. Ja. Maar ook zorgen dat mensen weer perspectief hebben... Hm. in banen waar ook uh, toekomst in zit. Maar hebben we die adem, Engelen? want dat is een beetje het punt. We zitten nu in die, in die derde crisis op rij. En dit zijn eigenlijk allemaal lange termijn voorstellen. Wat kun je doen nu... Ik zou heel graag uw visie hebben over die werkeloosheid... maar wat kan je doen om te zorgen dat je een boost geeft? Nu? Nou ja, als we heel eerlijk zijn... Hè? de metafoor, de vergelijking van het huishoudboekje... is een onjuiste metafoor. Ja. Want uh, het is inderdaad... Zo dat als je als natuurlijk persoon schulden opbouwt... dat je die het liefst voor je overlijden moet hebben afbetaald. Ja. Maar een staat gaat niet dood. Dus een staat kan eigenlijk eindeloos uh, die schulden uitsmeren... over dat eeuwige bestaan wat ze heeft. Dat is één. Tweede is dat we te maken hebben met een hele wonderlijke crisis. Dit zijn niet drie crises. Dit is één en dezelfde crisis. Mm -hmm. En die heeft alles te maken met veel te grote bankaire balansen... en veel te veel private schulden. Geen publieke schulden, ja. maar private schulden. Nederland is wereldkampioen... Uh, hypotheekschuld. Er staat heel veel vermogen tegenover. Pensioenvermogen, maar ook onroerend goedvermogen. Ja. Alleen dat is illiquide. Dat kan je nu niet gebruiken nee, niet om die schulden af te, nee, af, te, af, te, af te boeken. Nou, wat de overheid nu zou moeten doen, is Nederlandse huishoudens en Nederlandse banken in staat stellen om die balansen in te korten. Om mensen te helpen van die schulden af te komen, of die schulden tot behapbare proporties terug te brengen. Dat doet de overheid nu precies niet. Die gaat op hetzelfde moment dat banken hun balansen moeten korten. Uh, Korter maken dat huishoudens hun schulden moeten terugbrengen. Gaat ook de overheid in feite via een greep in uw en mijn portemonnee, proberen om de eigen begrotingstekorten terug te gaan dringen. En dat levert dus deze vicieuze spiraal naar beneden op. Dus de werkloosheid die nu omhoog schiet, die wordt veroorzaakt door een overheid die op dit moment precies de verkeerde, verkeerde maatregelen verkeerde. neemt. Nou, als je dat accepteert, dan is eigenlijk wat je doen moet, heel erg voor de hand liggend, stoppen met belastingverhogingen, draai die btw-verhogingen ja. ja. btw terug en wees heel voorzichtig met nullijn. Want het is hartstikke leuk dat je al die medewerkers, al die werk in die zorgsector op de nullijn zet. Maar dat betekent dus feitelijk 5% koopkrachtverlies in twee jaar. Want de inflatie is pakweg 2,5%. Ja. Dit helpt niet, want die mensen gaan daardoor dus minder uitgeven. Ja. Dus je moet in feite gewoon bestedingsruimte van huishoudens... zou je moeten, ver zou je moeten verhogen. Dus mijn claim zou zijn, zorg ervoor dat je dit, dat beleid voert... wat in ieder geval leidt tot koopkrachtherstel voor Nederlandse huishoudens. Dan gaat die groei weer aantrekken. En op het moment dat die groeier is, wordt dat begrotingstekort vanzelf kleiner. kleiner ja. En daalt die schuld ook. Want dat is het perverse nu. 3,3 tekort in 2013. Mm -hmm. En ondanks alle bezuinigingsmaatregelen, 3,4 in 2014. Een staatsschuld die naar 72 gaat... De doelstellingen die je wil bereiken, bereik je niet ja. eens met dit beleid. En sterker nog, hoe groter de schuld, hoe minder je ook uh, in het buitenland geloofd wordt. Dus daar wordt uh, steeds minder ook uh, gegeven. Dat, dat is ja, ook ja, nog heel ja, wel mogelijk. Je, je, je wilt er het best zal... een wetje opmaken. Gaat Nederland in 2013 zijn triple-A-status verliezen? Hm. Nou, ik, ik, ik, ik durf daar ja. een, een goede fles wijn op te zetten, ja? dat dat inderdaad gaat Moet gebeuren. Ik wel nou, ik, uh, ik hou wel van wijn, maar ik weet niet of ik daar een plas <lacht> wijn op zou zetten. Een beetje zure Pappel. wijn wordt dit. <lacht> <lacht> maar wat ik wil toevoegen is dat... Uh, één punt wat u zegt is denk ik ook het ondernemerschap. Kijk, als het midden- en kleinbedrijf uh, veel moeilijker uh, geld krijgt om te ondernemen... Mm -hmm. en dat is toch ook een hele belangrijke banenmotor voor Nederland... Ja, dan wordt het dus ook lastig om uh, werkgelegenheid te creëren. Ja. En omdat natuurlijk ook de, in dit geval de banken... Dus ook allerlei regels opgelegd krijgen. Ja. En ook omdat er nog een negatief uh, sentiment is richting uh, laat maar zeggen, dit soort instanties. Uh, is het ook moeilijk voor de banken om dus uh, ja, heel erg. Uh, hm. laten we zeggen. dat midden- en kleinbedrijf verder ook uh, ja. te helpen. Dat ja. moeten we wel doen. Want daar komen banen uit en dan krijgen we ook weer een positieve spiraal. Dus dat wil ik ja, nog even nee, toevoegen. Helemaal juist. Ja. Dat zie je ook in de cijfers van de Rabobank die vorige week gepresenteerd zijn. De stroppenpotten, met name voor leningen aan MKB... die zijn enorm verhoogd en dat bijt ook in de winsten van Rabobank. Ja, die maken zich dus ook enorme zorgen. Grote, sterk afhankelijk van de Nederlandse markt. En die zien dit allemaal met hele leden ogen gebeuren. Oh, Absoluut. Ja, ja, ja. Heren, we gaan even naar het nieuwe werk. Want anders blijven we in deze discussie. We hoorden het net van die uh, Yahoo-topvrouw van Meyer, Die verbiedt het nieuwe werken, want... Werknemers zouden de kantjes vanaf lopen... en met Yahoo ja, salaris tijd besteden aan hun eigen start-upjes. Dus gewoon weer naar je werk. 9 to 5, dat is het enige wat, uh, wat telt. Is dat het inderdaad? Is dat nou, de weg ik, naar voren? Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Omdat, omdat als je uh, nieuwe producten wilt ontwikkelen... Uh, dan is het heel belangrijk dat je dus uh, kennis en creativiteit bij elkaar brengt. Ja. En ik moet zeggen dat wij ook in onze bedrijven dat echt stimuleren. Wij hebben als filosofie een decentrale organisatie. Nou, waarom doen we dat? Omdat productie, verkoop en productontwikkeling... dat het uiteindelijk door één management uh, gerund moet worden. Omdat je dan de beste creativiteit krijgt voor nieuwe kansen uit de markt. Nou, uh, als de markten dus wat minder uh, rugwind hebben... En dat is het geval nu, kunnen we het al wel stellen, ja. in, uh, in deze wereld. Dan moet je dus creatief zijn met innovaties. Nou, om innovaties te stimuleren is dat denk ik wel een belangrijk punt. Hm. Dus wij, wij, wij doen dat ook. Maar dat, we uh, waren van liever leeg gekomen tot een soort, soort prachtig wereldbeeld... dat iedereen de work-life balance mocht hebben. Je mocht zelf binnenkomen nou, wanneer je wilde, je had een flexplek. Volgens uh, mij is het, moet je bekijken waar het nodig is en waar het niet kan. Dus het is niet hm. een zwart wit beeld, denk ik. Ja. Maar ik kan me wel er iets bij voorstellen dat het in sommige gevallen echt, gaat, echt werkt. Ja, maar wat nou, als ook bij je kijkt naar Google is. bijvoorbeeld, er was jarenlang het mantra: 20% van je eigen tijd mag je in leuke dingen stoppen. Want daarmee ontwikkel je mooie dingen voor het bedrijf. Maar het is en het natuurlijk mag je, je eigen tijd doen. Maar wat, wat, wat, wat, wat ik wil, als ik uit eigen ervaring spreek, is wat je. Ja, er zijn natuurlijk een aantal soorten activiteiten. waarin de grens tussen werk en privé heel lastig te trekken is. Hm. En dat levert bijvoorbeeld in mijn eigen beroepspraktijk toch uh, het beeld op dat je een uh, deel thuis werkt, een deel uh, op werk werkt, uh, dat je niet stopt op het moment dat de formele arbeidsdag afgelopen is, ja. maar dat je dus ook gedurende het weekend in de avonduren beschikbaar bent, dat je e-mail checkt, en dat, dat is natuurlijk in heel veel met name dienstverlenende takken van sports is, is, is, is dat, is dat het er normale... toch gebeurt. Ja, ja absoluut. Ja, absoluut. Ja. Maar dan komt deze, ja hoe voorvrouw, schiet ze zich daarmee zelf in de voet? Nou kijk, op het moment dat dus bij Google wel de mogelijkheid is om dat het nieuwe werken uh, in stand te houden, dan zal het misschien voor jou wat lastiger worden om nieuw personeel te krijgen, <lacht> om maar een dwarsstraat ja. te noemen. Ja. Maar nog een aardige Volkswagen zet s'avonds de, de, de, de automobielfabrikant zijn servers uit om overwerk te voorkomen. Vond ik ook wel een mooie. <lacht> Daar gaat het dit, nou, daar gaat gaat over, ja, nee, ja zeker. Precies, nou, dan ja. Ja, nou is het bij Volkswagen. Kijk, op het moment dat je dus inderdaad te maken hebt met ja, fa fabrieksmatige productie... Ja. Uh, dan is het voor de hand liggend dat je mensen daardoor, daarvoor inderdaad moet verzamelen op één plek. Ja. En die moeten daar dus ook op dezelfde tijd aanwezig zijn. Precies. We, we, we gaan nou eventjes daar naar Brussel toe nog, als het mag, meneer Pelsman. Want u bent helemaal niet te spreken, denk ik. Want u riskeert een, een, een, een miljoenenboete van de Europese Commissie... vanwege verboden prijsofspraken. Hoe ziet dat? Nou, dat is, uh, dat, is, dat is al een lang verhaal. Hè, wat, <laughs> ja. uh, het is zo dat, uh, dat we. Er is een uitleggen. uitspraak geweest. Ja. En uh, het gevolg van die uitspraak daarna was dat wij in uh, hoger beroep zijn gegaan. En dat, uh, dat vervolgens die, uh, laat zeggen, die fine, zoals het zo mooi heet. Uh, Laten we zeggen, op nul gezet is. Hm. En, um, dat betekent wel een veroordeling, maar de boete is nul. Nee, we zijn niet veroordeeld. Okay. En uh, we hebben ook nooit een voorziening getroffen, hm. omdat wij altijd gezegd hebben dat we. We dat, dat, dat we dat niet maar. gedaan hebben. Dus dan nemen we ook geen voorziening. Kunt u daar als management echt gewoon de hand voor het vuur steken? Uh, ja. Het kijk, lijkt me lastig. Nee, niet, ik wil u niet beschuldigen, laten we, dat, laten we dat helder hebben. Maar het lijkt me altijd lastig. Zeker als je, zoals u, 12.000 mensen aan het werk hebt... verdeeld over 150 organisaties... Decentraal georganiseerd. Decentraal georganiseerd. Je ja. weet toch niet waar je vingers allemaal in zitten? Nee, dat, dat, is, een, dat is een goede vraag. Kijk, in het algemeenheid, als we zo zeggen... kunt u de vinger in het vuur steken dat het nergens, ergens... Uh, ja. Uh, ...fraude gepleegd worden in een van die locaties die we hebben. Nee, dat, dat, dat, dat kan je niet. Nee. Dus wat je kan doen is zo goed mogelijk je processen op orde brengen. Uh, zorgen dat je goed contact hebt met het management. Uh, dat dat uh, doen wij ook. Dat doe ik zelf ook. Ik bezoek heel vaak de locaties. Je loopt, uh, je loopt door de fabrieken. Ja. Uh, maar je praat met management, maar daarna ga je ook dus op kijken. De op de hmm. werkvloer Op ja. de En uh, ik, ik kom daar zelf ook vandaan. En ik heb zelf in producties gewerkt. Mm -hmm. Dus ik weet ook waar ik moet kijken. En wij weten waar we ja, moeten dat kijken. Is en ja. dat, is, dat is heel belangrijk. Ja. Uh, en dan probeer je zo goed mogelijk uh, dat te doen. En je moet je controles echt in, in, in, in place hebben. zeg ja. maar en Dat je dat ook kan zien. Maar ja, als iemand fraude wil plegen... Dat uh, ja, dan is dat toch heel lastig om dat ja. te voorkomen. Maar je moet er bovenop zitten. Hmm. En dat is ook de les geweest voor ons de afgelopen jaren dat je bovenop die bedrijven moet zitten... je moet uh, heel actief zijn in ondernemen... Je moet uh, nieuwe producten uh, lanceren, maar je moet ook zorgen dat je je processen heel goed ja. uh, uh, versterkt. En dat ja. hebben we ook gedaan. Okay. Maar Dan ja, uh, met handen in vuur, dat is natuurlijk... Dat is lastig. Uh, Even een analogietje, Piet Moerland, baas van de Rabobank, zei gisteren... Uh, toen hij hoorde, kennis nam van uh, 17.000 euro, vier rekeningen betaald door uh, uh, een van zijn voormannen... Michael Bogert, he, die wielrenner, aan een, uh, aan een uh, Oostenrijkse vermeende, nee sterker nog, verklaarde dopingarts... Ja, ik voel me belazerd, bedrogen. Ja, ja, ja. Het is natuurlijk lastig. Anderzijds, ik, ik, vanmorgen had ik het er ook al over... is het ook niet een beetje naïef dat je... Uh, verwacht dat er, dat er niks gebeurt? Ja of het naïef is dat, dat weet ik niet. Je, nee, maar ik je zou wel een je ook Je kan niet alles zien je kan niet, niet alles weten. Je zou kunnen ik zeggen, zeggen het je zou het ook positief kunnen zien. Ja. En dit is dat Rabobank geprobeerd heeft om een schone ploeg op te zetten. Ja. Want dat hebben ze dat was hun dat hebben ze geprobeerd. Dat, ja. dat hebben ze geprobeerd. Ja, het is niet dat dan niet gelukt is. Nee, nee, nee, precies. Maar ik wil nog eventjes meneer Englandsbracht met u naar mevrouw Ploemen van ontwikkeling samen. Ja leuk. Mag het even? Ja. Of wil u daar ook wat over zeggen? Nee, nee, nee. nee? nee maar die had daar die moeten had, zitten. Die moeten dat zitten. Dat is ook zo. Ja, die had zijn. Ja. Ja, dat wil niet of zeggen andersom. Dat <laughs> andersom. Eigen, ja, god, nee. Ik ben blij dat u er bent, meneer Pels. Maar laat dat even helder zijn. Nee, mevrouw die heeft afgezegd... de hele Partij van de Arbeid ligt volgens mij... is uh, uh, gezamenlijk ergens aan het overleggen op de hei... om te kijken wat er nog te maken valt van het kabinet. Maar dit terzijde... Um, ze kwam vanmorgen wel met een verhaal in de Volksland. En daar staat onder meer in dat we van ontwikkelingshulp af moeten. Maar dat we veel meer naar ja, hybride vormen moeten kijken. Je brengt geld, maar je wil ook handel overhouden. Een soort wederkerigheid in. Ik vond het een briljant plan. Ik dacht alleen, hebben we dat niet dertig jaar geleden al een keer gedaan? Na pronk. Ja, nee, dat is ook zo. Dat is een herhaling van Zetten. Ja. Um, waarbij ik eigenlijk gewoon toch als grote vraag heb... en uh, wellicht dat uh, de andere gast daarop kan reageren... dat ik um, dat altijd wat wonderlijk, om dat zomaar te noemen... neomerkantilistisch beleid vind. Mm -hmm. Het is uh, de Nederlandse overheid die uh, uh, bezoeken arrangeert... in andere landen waar um, economische mogelijkheden liggen... en die dan vooral veel beursgenoteerde ondernemingen uit Nederland meeneemt... om daar op de een of andere manier vaak ook met het Koningshuis als smeermiddel... Om daar dus nieuwe opdrachten te verwerven. En het is allemaal leuk en aardig. Maar tegelijkertijd. Ik dacht altijd dat kapitalisme ging over een gelijk speelveld. Hm. En, en dit is allemaal leuk voor de grote jongens. Maar, maar niet het het, nee, het MKB heeft daar eigenlijk niet zoveel maar. in de melk te brokkelen. En dat heb ik mevrouw Ploemen ook wel een keer voorgehouden. Van je zou eigenlijk. Als je dus dat allemaal serieus neemt. dan zou je dus moeten kijken hoe je een gelijk speelveld creëert. En dat betekent ofwel, we doen dit niet meer. en dan stoppen we ook met topsectoren en dat soort. Parafinalia. Of we nemen voortaan ook. Uh, wat is het? De lokale bakker mee Precies. op de hoek in de straat. Want die wil misschien ook wel brood slijten in Brazilië. om maar een dwarsstraat te noemen. En dat is, uh, dat is iets waar zij volgens mij ja, nog niet echt over nagedacht heeft. En wat sowieso natuurlijk gewoon als het ware in het DNA van het ministerie van EZ zit. Ja, ja. Dat dit is wat je doet en dit is wat wij goed en belangrijk vinden. Ben je wel eens op een handelsmissie? Nee, ik, ik ben nooit meegeweest. Nee. Uh, Zou wij, u meegaan? Deze geval? Nou, wij, wij, wij worden ook regelmatig daarvoor uitgenodigd, maar eigenlijk uh, hebben, daar, hebben wij daar weinig aan meegedaan. Uh, waarom? Nou, uh, ja. Fijn, ik dom, net een slokje water. <laughs> nou, waarom? Dankjewel. Ja, uh, het, het <laughs> is eigenlijk dat we toch in heel veel van die landen ook eigen initiatief hebben en zelf zaken ontwikkelen. Ja. Maar het zou best eens kunnen zijn dat we dat een keer uh, gaan doen. Maar in principe uh, niet nodig. Nou, wij hebben tot nu toe niet nodig gevonden. Maar uh, dat, dat kan veranderen. Even een aardige link voordat we naar de managementboeken gaan van deze week. Uh, die Chinezen doen het heel anders. Die zijn in Afrika bezig om daar natural resources te krijgen. Daar zijn ze altijd naar op zoek, want die hebben ze zo weinig. Uh, die hebben ze gevonden. Alleen daar hebben ze een hele nieuwe vorm van ontwikkelingssamenwerking bedacht. Ze hebben gezegd, we komen bij jullie wat halen, we komen ook brengen. Ze zetten scholen neer, ze bouwen daar eigenlijk. Infrastructuur, hele, absoluut. Economische ja. infrastructuur ja. ook. Is dat de weg voorwaarts? U zit ook in China, he, met he? Ja, we zitten ook in China. Uh, we, we bouwen daar geen scholen, maar hm. we, bouwen daar, we maken daar hele mooie producten in China. Ja, ja. Uh, nee, maar ik, ik, ik denk ook wat belangrijk is, dat ontwikkelingshulp. Goed, ik ben daar geen specialist in, maar toch, je moet proberen, denk de lokale mensen, een vak bij te brengen. Hm. Dat ze zelf hun business kunnen genereren. Ja, dan kom ze weer flinterklepjes kopen, Ja, <laughs> ja en dan, dan, uh, dan, dan hopen wij dat ze natuurlijk ook... Uh, onze producten kopen, maar dat is iets anders. Maar ik denk dat mensen zichzelf moeten kunnen ontplooien. En dat je dat moet stimuleren. En dat is, niet, uh, dat is dus business creëren daar in ja. die landen. En als je daar programma's voor kan opzetten, dan is dat denk ik de weg. Dus mevrouw kom uh, maar weg, van uh, Engelen, en dit soort dingen gaan doen. Dat lijkt mij wel, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Dat we ook bij mevrouw Ploemen weg, zei ik ook al in het begin. En nou ja, nee, ik heb niet weet, ik, ik, ik, ik, ik, weet, ik weet niet wat de reden was voor mevrouw Ploemen nee, nee, om hier niet aan te schuiven. Nee, nee ik ook niet. Ik had een hoop kunnen leren, in ieder geval. Dat wel. Dat, dat, dat, uh, ja, zeker. Dat denk ik ook. De kolom vandaag die komt van Peter Paul De Vries, voormalig directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, EUB... Tegenwoordig bestuursvoorzitter van Value Aid Investeringsmaatschappij. Beste luisteraars. Overmorgen bestaat de AXNX 30 jaar. En daarom heb ik besloten om geen tijd te besteden aan de ruzie tussen Rutte en Dijsselbloem over SNS en evenmin aan de procyclische bezuinigingsdrift van het kabinet. Ruzie tussen Rutte en Dijsselbloem? Wist u dat dan niet? Rutte was boos op de oude SNS-top en sprak er schande van. Mismanagement. Maar Dijsselbloem is het daar niet mee eens. SNS is volgens hem gezond en er is geen reden om onderzoek te doen... naar de misstanden binnen de bankverzekeraar. We zullen zien wie van deze twee de strijd wint. En dan de overdreven bezuinigingsdrift van het kabinet... De economieboekjes leren dat je beter anticyclisch kunt optreden. Dat betekent bezuinigen als de economie lekker loopt. De huidige coalitie bezuinigt alle energie en ambitie uit de economie. Consumentenvertrouwen op een historisch laag niveau, oplopende werkloosheid en bedrijven die niet willen investeren. Gefeliciteerd. En wat ze bezuinigen noemen, is veelal niet het snijden in het overheidsapparaat, het wegsnijden van lage vet, maar vooral lastenverzwaring voor de burger. Waar is dat vrolijke VVD-optimisme gebleven? De tuimen van Ed Nijpels of een liedje van Annemarie Jorsma? Maandag wel een feestje. De ax index bestaat 30 jaar. Precies 30 jaar geleden begon ik zelf met beleggen... en begon Westerterp met zijn EOE-aandelenindex, later hernoemd tot AX. De eerste twee decennia deed hij het prima. De AX steeg van 45 tot 700 punten. Toen mijn oudste zoon Floris werd geboren, op 5 augustus 2002... zette ik op het geboortekaartje niet alleen zijn lengte en gewicht... maar ook de stand van de aix index Dat was 336 punten. We zijn nu 10,5 en een half jaar verder... en de AIX stond afgelopen week gewoon op... jawel, 336 punten. Tien jaar verder en niks opgeschoten. Ik ben toe aan een glas champagne. <laughs> Ik stand op het geboortekaartje wie ik ben toch niets opgeschoten, zei Peter Paul de Vries. En zijn columnist terug te luisteren op onze website tosbedrijf.nl. In de studio verder met financieel ge uh, geograaf Ewald Engelen en Wim Pelsma CEO van Apert Industries. Maar heren, we gaan eventjes naar de wekelijkse aanschuiving van de managementboeken. Uh, Misha Blok, en Micha Blok, directeur van Tosbedrijf, die is bij ons drie boeken maar liefst gezien deze week. Micha, red de winkel. Zullen we daar eens een Ja, beneden? Red de winkel van marketing-expert Molenaar. Nou, we weten het allemaal. Het gaat niet goed met de fysieke winkels, terwijl de verkoop van Webwinkels jaarlijks met 10% stijgt. Hmm. Dus het klassieke businessmodel van de winkel moet op de schop. Nou, we weten eigenlijk allemaal wat ze willen. Uh, fysieke winkels, daar moet je komen voor de beleving, voor de emotie... voor de communicatie met de verkoper. Uh, niet echt iets nieuws gehoord, maar wel veel praktische tips... voor mensen die een winkel hebben. Ja, maar gewoon uh, uh, oude wijn in nieuwe zakken. Ja, precies. Um, op karakter naar de top. Een pleidooi van uh, Karin Raas en Lieke Thijssen... Over de grote vraag waar al zoveel over gezegd en geschreven is... Hoe breken we het glazen plafond? Ja. Gooi maar weg. Kunnen ze niet, willen ze niet, mogen ze niet. Geen idee. Het laatste boek. Een boek dat je eerder een managementboek op microniveau zou kunnen noemen. Hoe manage ik mijn eigen huishouden? Met een wanstaltige omslag. Annemarie van Gaal. Met twee gouden haltes. Twee gouden haltes die ze in de lucht 500 Financiële workout in 20 stappen financieel fit. Nou ja, mijn eerste gedachte is dan, als je dit boek niet koopt, heb je al je eerste besparing. Maar ja, dat is heel flauw natuurlijk. Dat is wel flauw. Maar wel hele leuke tips. Uh, bijvoorbeeld, de vuistregel om te berekenen in hoeveel jaar je je spaargeld verdubbeld. Deel het getal 72 door de rente en je weet het. Heb ik nooit geweten. Nee. Stel, je krijgt 2,4% rente op je rekening. Dan duurt het 30 jaar voordat je vermogen is verdubbeld. Oké. Okay. En daarnaast allemaal tipje. tips over huwelijkse voorwaarden... over wat voor autoverzekering moet ik. Stel, ik ben een zzp'er en ik verdien heel weinig. Nou, zegt Annemarie dan, vraag dan een bij de Belastingdienst... en je krijgt gewoon geld terug. Dus deze, dit boek, Financiële Workout van Annemarie Verhaal... dat is een boek geworden. Een boek om heel je leven... Nooit de, de, de, de, het heeft een beetje de voorkant alsof het lang op uh, wc's ligt. Ja. Straks. Maar dat is misschien wel goed. Heer een um, uw uh, tip op economisch gebied, op microniveau, meneer Pelsma. Wat moeten wij doen in het, in het micro? Zelf, ik, nou, misschien u nog aanvullen. Ik, uh, wat, wat, uh, wat denk ik heel belangrijk is in deze dingen, is dat je. En dat, dat doen wij thuis ook wel, moet ik zeggen, is dat je toch uh, alles opschrijft wat je uitgeeft. Uh, een hele simpele. Maar je hebt de neiging om. Uh, om uh, Dingen uit te geven zonder dat je weet wat je, wat je uitgeeft. Ja. En uh, dat is wel een type ding. Ja, ja, schuldig. Je ziet die. Ik had ooit mevrouw Prast, Henriette Prast aan de Universiteit van Tilburg, door haar personal uh, finance planning. En die zei, je moet één ding doen als je een creditcard krijgt. Ik geef ook even een tipje, ja. heb ik van haar gejat. Uh, nooit het nummer uit je hoofd leren. Want als je een impuls aankoop doet, dan weet je het nummer niet. En veel mensen die weten niet helemaal waar die kaart ligt, of die is ergens weg. die zit in een tas, dan moeten ze dat nummer gaan opzoeken. En zij had nog een mooier: als je die niet kunt weerstaan, dan vries je hem gewoon in. Hmm. Gooi je creditcard in, in zo'n Chinees babybakje. water eroverheen, klaar ben je. Om de impuls eruit de te halen. Om de impuls eruit te halen. Ja. Ja. Het rare van dit boek is natuurlijk dat uh, dit tegelijkertijd... de kern van ons probleem raakt. Ja. Want uh, iedereen die dit koopt is dus kennelijk bezig met bezuinigen. Met niet uitgeven. Ja. Dus we moeten ons volgens mij ook enorm bewust zijn van het feit... dat alles wat wij doen en wat wij niet doen... dat dat consequentie heeft voor de hele Nederlandse economie. Ja. Dus ik zou eigenlijk uh, een groot voorstander zijn van... Laten we in hemelsnaam lekker oh, gaan verbrassen vanmiddag. Ja, daar heb ik geen boek voor nodig. Nee, nee, dat nee, weet nee. ik ook wel. Nou, maar dat moet ik niet gaan voorstellen. Ik wilde een grote brandstapel oprichten voor. Maar dat moeten we niet geven. Voor Nee, voor boeken. Nee, nee, nee, nee, nee, ja. Eerst kopen en dan verbranden. Ja. Nee, verbrassen, dat is volgens mij wat echt nodig is. Ja, goed verbrassen. Lekker verbrassen. Ga lekker moet... uit eten vanavond. Gaan we weer schulden maken? De schuldenboek is iets wel zo hoog van Nederland, die private. Jawel, ja, maar op het moment dat wij dat doen, ja, ja. gaat het MKB Geef, gaat weer meer omzet dat maken. Is waar, dat is waar, dat is waar. En die gaan dan weer mensen uh, in dienst nemen. Uh, ja, ze en moeten, ja, ze moeten huizen renoveren. Dat is een hele goeie. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. Even, laten we nog eventjes naar Europa. Ik vind het blijf een interessant live ja, Dels... ja, Het burgerforum moet natuurlijk ook nog wel een keer gepitcht worden... hier in deze uitzending. Nou, even denken, uh, 25 seconden. Ga je gang. Uh, Burgerforum-eu.nl teken nu als de toekomst van Nederland... maar ook de toekomst van Europa... u aan uw hart gaat. Uh, Europa en Nederland zijn te belangrijk... om aan beroepspolitici over te laten... Ik zei, Ewald Engelen, de initiatiefnemer van dit, dit uh, burgerinitiatief. Daar ja, zeker. Zitten, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Um, Nederlandse uitvoer, export, heel belangrijk. 232 miljard naar de Europese landen. Tegenover ruim 37,6 naar de opkomende landen met de hoogste groeicijfers. Dus zijn wij als Nederland hartstikke afhankelijk van Europa. Toch Nederlandse MKB'ers kijken veel te weinig over de grenzen. Hoe gaan we dat veranderen? Nou, ik, ik... Hij heeft u iets meer dan 25 seconden voor, maar... Ja, ik ik, ik vijf vijf. weet niet of ze, of ze weinig over de grenzen kijken... maar ik denk dat Europa ook heel belangrijk is voor export voor, voor Nederland. Ja. En, uh, ja. ook, ook als je bijvoorbeeld naar ons bedrijf kijkt... wij, wij doen heel veel zaken in Europa. Dus uh, je kan ook wel... Uh, en daarom is die discussie denk ik ook heel belangrijk... dat het niet alleen over begroting gaat of over de macht gaat nee. naar Brussel. Groei... Nee, we moeten zorgen dat we groei creëren. Daarvoor ja, ja. is dus Europa... Heel belangrijk. Nou, dat halen we niet met handelsmissies. Hoe gaan we die MKB, hoe gaan we die bakker van Engelen die op de hoek zit, ergens in Europa ondernemen? En dat is, eh, ondernemen is dat je dus nieuwe producten ontwikkelt, hm. creativiteit hebt en dat is ook wat wij gedaan hebben afgelopen jaar ja. en jaren, dat je dus continu bezig bent om nieuwe producten te ontwikkelen. Juist. Met eh, investeringen in verkoop, wat we ook gedaan hebben afgelopen jaar. We hebben bijvoorbeeld in Europa tussen de 40 en 60 eh, marketing- en verkoopmensen aangenomen, juist nu in deze tijd, om meer marktaandeel te pakken... Te en nieuwe producten ja. te creëren. Okay. Dus We dat gaan... is een weg, ook voor het MKB. We gaan afronden. 40 seconden, antwoord door deze vraag. Wat is het eerstvolgende wat u maandag gaat doen? Belangrijke op de werkdag. Ik ga maandag uh, vlieg ik naar uh, München. Ja, om... Ik vlieg om 7 uur 15. Nee, ik wil niet de tijd hebben. Nee, ik heb daar een zakelijk gesprek met een partner. Oké, Ewald Engelen? Lesgeven, gastcollege, Erasmus Universiteit Rotterdam. Over de gelijkenissen en verschillen tussen de depressie-jaren 30 en de huidige eurocrisis. Oh, dat lijkt me een heel mooi college. Ja, absoluut. Dat is heel erg spannend. Hartelijk dank. Heren voor uw komst. Ewald Engelen, financieel geograaf. En Wim Peelsma, CEO van Alberts Industries. Zometeen autoshow met de assistent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 In Kassa veel klachten over het kozijnenbedrijf Designbouw. Mensen dachten hun handtekening te zetten onder een vrijblijvende offerte. Maar dat blijkt bij nader inzien een koopovereenkomst te zijn. Ze moeten tienduizenden euro's annuleringskosten betalen. En we testen kattenvoer op de Poezenboot in Amsterdam. Vanavond in Kassa 10 over 7 bij de Vara op Nederland 1. Dit is Radio 1.